7 uur. De Radio 1 Sportshow. Show. Lucella en Tom van het Heck. Vanaf volgende week mag het weer. Dan mag u 100 km per uur rijden op de drie nu nog 80 km zones bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Straks spreken we de wethouder in stadsdeel, in stadsdeel West, Dirk de Jager. En tijdens een storing van het alarmnummer 112 is vorige week één persoon overleden. Minister Opsteld van Veiligheid en Justitie laat vandaag weten de zaak te onderzoeken. Nu is het nieuws met Mark Visser.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 Bij een bankenunie worden de risico's voor Europese banken... door de eurolanden samengedragen. Het plan wordt later deze week besproken op de Europese top. De jager is er wel voor om in stappen tot een bankenunie te komen. Je moet niet te hard van stapel lopen. Het is belangrijk om als lange termijn visie dat te hebben. Uiteindelijk is het mogelijk zelfs onvermijdelijk dat dat er komt. Hè? Maar dan wel in de juiste volgorde met een aantal strenge stappen eerst. En daar kunnen we al snel mee beginnen. De Egyptische rechtbank heeft bepaald dat het leger en inlichtingendiensten geen burgers mogen arresteren. Met het vonnis wordt een besluit van de interimregering ongeldig verklaard. Die bepaalde kort voor de beslissende ronde van de presidentsverkiezingen... dat veiligheidstroepen burgers mogen arresteren, vastzetten en voorgeleiden bij militaire rechtbanken. Het was de bedoeling dat de maatregel van kracht zou blijven totdat er een nieuwe grondwet is. Onder meer mensenrechtengroeperingen en parlementariërs hadden kritiek op deze beslissing. Het leger, een dergelijk ruim mandaat geven, zou feitelijk neerkomen op een terugkeer naar de tijd van Mubarak, luidde een van de klachten.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie. De avond zit, zit er bijna op. Nog één lange file op de A1 vanuit Apeldoorn richting Hengelo. Er staat tussen Twello en Deventer Oost 7 kilometer. De politie staat bezig met een technisch onderzoek naar een ongeluk. Daardoor zijn bij Deventer Oost twee rijstroken afgesloten. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zes minuten over zeven. De KNVB probeert al jaren de verschillende kruifkoorts bij een club te krijgen. Meestal te vergeefs. Maar bij SV Gijnburgia uit Driemond, daar lukte het wel. Marielle Beers ging op zoek naar het geheim van Gijnburgia. Straks gaan we het hebben over 100 rijden waar je nu nog 80 mag. Maar eerst tennissen. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van Hek. Mark Brasser, jij had al zo'n uh, oranje gevoel bij Robin Haase... Nee. die tegen Del Potro speelt. Ja, nou ja, god, ja oranje gevoel, het was eigenlijk nergens op gebaseerd. Maar goed, je hoopt toch dat de Nederlandse tennissers het, het goed doen. En uh, het gaat goed met Robin Haase. De tweede set inmiddels gespeeld. En die tweede set is gewonnen door uh, Haase. Die in de tweede set uh, zijn service games uh, vrij uh, makkelijk heeft binnengehaald. Alleen bij 2-2 was er een heel lange game. Drie keer juice. Nou, die won hij uiteindelijk. En bij een stand van 4-3 brak hij de service van de Juan Martín Del Potro. En dan in zo'n partij, dat als Del Potro ietsje minder serveert, als hij die eerste service niet loopt, als hij meer gebruik moet gaan maken van die tweede service, ja, dat er dan kansen komen voor uh, Robin Hazen. De verschillen zijn ontzettend klein, ze maar winners uh, bijna gelijk over en weer. Het is de Hazen nog iets meer dat servicepercentage misschien nog iets meer omhoog zou moeten krijgen. Ja, en de kansen die hij krijgt, die moet hij natuurlijk benutten. Nou, dat deed hij heel goed in die game bij 4-3. Hij brak naar 5-3 en serveerde hem vervolgens uh, geweldig uit, en dus uh, wint hij de tweede set met 6-3 en is het 1-1 in sets Hazen. Zeker eh, niet kansloos. Zit goed in de wedstrijd. Zit lekker in de wedstrijd. Is agressief. Fanatiek. We zagen hem ook weer een keer zo op zijn Robin Hazen zeg maar, schreeuwen. Zo'n zo oerkreet van de Nederlander. Hij, eh, ja, hij, hij, hij doet het goed. Hij moet de kansjes nogmaals gezegd. Die hij krijgt moet hij gewoon pakken. Ze dus blijven concentreren. Die eerste service moet erin. En hopen dat de Del Potro een paar steekjes laat vallen waar hij kan, uh, van kan profiteren. En Del Potro laat nu weer een steekje vallen. Op breakpoint in het voordeel van Hazen. En dat betekent dus dat Hazen aan het begin van de derde set meteen door de service van Del Potro breekt. En dus in de derde set op een 1-0 voorsprong komt. Het gaat heel erg goed met Robin Haas. Ruim een uur gespeeld. 1 uur en 12 minuten. We zitten aan het begin van de derde set. Haas heeft de break. In die derde set staat op een 1-0 voorsprong tegen Del Potro. Wij gaan het hebben over de 3,80-kilometer zones op snelwegen bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Die gaan namelijk verdwijnen. Vanaf volgende week mogen automobilisten daar weer 100 kilometer per uur rijden. Dat heeft minister Schultz van Hagen besloten. Wethouder in Stadsdeel West in Amsterdam, Dirk de Jager, goedenavond. Goedenavond. Um, u bent niet zo blij he, met uh, het feit dat dit gaat gebeuren, he? want u heeft zich als gemeente verzet he, tegen deze plannen. Ja, ik ben helemaal niet blij. Het is heel slecht nieuws voor de bewoners langs uh, de A10 West en langs uh, de andere wegen bij de andere steden. Want uh, ja, dat betekent toch uh, dat de luchtkwaliteit uh, slechter gaat worden. En dat is heel slecht voor de gezondheid van de mensen die er wonen. Um, nou zegt de minister, en dan wordt het een soort eens niet eens verhaal, dat het bijna geen extra luchtvervuiling en geluidsoverlast oplevert. Waar baseert zij dat op? Ja, zij baseert dat op een aantal theoretische modellen. Uh, onder andere door het RIVM uh, uh, berekend. Maar wij hebben al uh, in Amsterdam op de A10 West uh, jarenlang meetapparatuur van de GGD staan. Uh, en die meet ieder, uh, ieder jaar hoe de stand van zaken is. Ja, en wij meten nog steeds dat de luchtkwaliteit uh, ruim boven de gestelde norm is. Feitelijk. Uh, ja, en daarmee feitelijk dus gewoon heel slecht voor de mensen. Nou is er ook zo'n theorie dat als je dan 100 rijdt dat de doorstroming beter is. En dat dat dan weer minder. Heeft u daar iets over kunnen vinden? Ja, wat algemeen bekend is, is dat als auto's uh, uh, 80 rijden, dat het uh, voor de uitstoot uh, uh, redelijk goed is. En als je wat meer gas geeft, die komt bij de 90 richting 100. Dat je dan relatief meer gaat uitstoten. Dat is, uh, dat is wel bekend. Um... Is er iets te doen uh, wat u betreft hier tegen? Kunt u zich wapen of moet u het accepteren en uh, u overgeven, zeg maar? Eh, nou, wat wij nog kunnen doen is uh, in bezwaar gaan tegen dit besluit van de minister. En uh, dat zullen wij ook uh, gaan doen als, uh, als Amsterdam. En trekt u daarin op met de andere steden die, die met hetzelfde probleem geconfronteerd worden? Rotterdam en Den Haag in dit geval? Ja, we hebben goed met de andere steden. Tot nu toe met elkaar hier uh, gezamenlijk in opgetrokken. Nou, het is nog uh, vrij vers het nieuws, maar uh, ja, het zou me niet verbazen als onze collega's in de twee andere steden uh, ook samen met ons uh, richting uh, bezwaar gaan. Oké, okay. ik ga u danken voor uw toelichting. Dirk de Jager wethouding Stadsdeel West. Dank u wel. Graag gedaan. Dan gaan wij het hebben over de storing van het alarmnummer 112. Want tijdens een storing van dat alarmnummer is vorige week één persoon overleden. Het telefoontje kwam pas na vier minuten binnen bij de alarmcentrale. Minister Opstelte van Veiligheid en Justitie laat door twee inspecties deze zaak onderzoeken. Dat bleek vanmiddag tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer. De storing vorige week was de tweede in korte tijd. En het kwam door onderhoudswerkzaamheden. De Tweede Kamer is bezorgd. Je belt 112 omdat je in nood bent... En dan verwacht je ook dat hier aan die nood wordt voldaan. Uh, voor mij staat voorop dat in situatie waarin elke seconde telt, uh, de 112-alarmcentrale bereikbaar uh, moet zijn. Op welke manier gaat hij ons mensen die 112 in nood moeten kunnen bellen... garanties geven dat dit in de toekomst niet meer voor kan komen. En op welke termijn kunnen we daar verbeteringen in verwachten? Als burger moet je uh, inderdaad de garantie hebben... dat 112, uh, dat je daar ook uh, direct je kan uh, melden. Uh, dat wil ik uh, duidelijk zeggen. Dus daar geen misverstand over. Voorzitter, eerlijk gezegd betreur ik in de antwoorden van de minister... weinig gevoel van urgentie of het gevoel van het ook zijn... Een probleem is. En dat is het natuurlijk. toch wel deg degelijk. Dit heeft een uh, totale topprioriteit in mijn aandacht. Uh, op het moment dat die storing plaatsvond, uh, was ik in charge. Uh, laat ik het zo, uh, zo zeggen. Uh, ik vind het natuurlijk ook uh, buitengewoon betreurenswaardig... dat dit heeft plaatsgevonden. We zullen alles uit de kast halen dat uh, de burger op uh, 112 kan, uh, kan vertrouwen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en ook de Inspectie voor Veiligheid en Justitie... gaan onderzoeken wat er precies gebeurd is... Met de alarmmelding van de persoon die is overleden. We hebben onafhankelijk onderzoek uh, gevraagd. Ik wilde gewoon alle feiten op tafel hebben en dan uh, korte klappen uitdelen voor de maatregelen die genomen moeten worden. Wat wilt u zeggen tegen de mensen die in de bewuste nacht 1 in 2 gebeld hebben? Ja, ja, dat spijt ons uh, zeer. Uh, dit had niet gemoeten. Uh, dit is uh, heel vervelend. Uh, wij zullen er alles aan doen dat dat nooit meer voorkomt. Uh, en uh, wij, uh, wij zullen ook zorgen voor een goede backup-organisatie. Schuldbewuste minister opstelt in een bijdrage van politiek redacteur Margreet Boer. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzone. Royce, niet de auto dus, bezocht wel de car wash. Radio 1, Sportsover Docs. Verhalen vanaf de zijlijn. Nederland telt zo'n 160 kruifkoorts. De KNVB probeert de pleinvoetballetjes al jaren bij een club te krijgen. Meestal te vergezen. Maar in Amsterdam-Zuidoost op zo'n 15 minuten fietsen van de arena lukt het wel. En nee, het is niet Ajax, maar SV Geinburgia uit het kleine dorpje Dremond. Marielle Beers onderzoekt het geheim van Geinburgia. Want ik heb ook van alles geprobeerd. En uh, je moet ook kijken wat de aanwas is. Nou, ik denk dat er niet zo vaak een technische staf geweest... die zoveel bekeken heeft om juist daarna te kijken. Maar goed, het moet er wel zijn. Ik ben keeper, pet en middelvelder. Is het er niet of kijken we gewoon niet goed genoeg? Op de Nederlandse pleintjes barst het van het talent en van de ambitie. Real Madrid, Ajax, AC Milan, Chelsea, Elf. Nederlands elftal. Maar zover is het nog lang niet, want de meeste talentjes komen nooit verder dan het plein. Voor een maand terug gaat Ajax zijn kliniek hier zo. En eentje van de bijna zestig die hier zo zijn, is eentje maar doorgegaan. Zegt voetbaltrainer Henk Vrijden. Op het pleintje beter bekend als meester Henk. Als dat gebeurd is, en dan krijg je ze beter weer in het garelen, Want dan zien ze dat er maar één is gegaan. En degene die denken beter te voetballen, zoals die, die gast daar zo, in die, die die bal nu heeft. Heel goed, maar zijn discipline en zijn, zijn passing. Hij keek meer en zijn overzicht is er niet, maar hij, hij deed het alleen voor zichzelf. En daar is Ajax en dat soort verenigingen naar op zoek. Ajax zoekt voetballers die samen kunnen spelen in een systeem. Die gedisciplineerd opdrachten kunnen uitvoeren als een team. Allemaal dingen die je normaal gesproken niet leert op het pleintje. Want daar draait het om de individuele actie, de panna, de ego's. Maar er is één pleintje... In Amsterdam, Zuidoost, waar wekelijks wordt getraind zoals op het voetbalveld. Cruijff, Ajax, Gein. De trainers, meester Henk en meester Derrel, zijn afkomstig van SV Geinburgia. Uit het nabijgelegen dorp Driemont. Zij leren de jongens om samen te spelen volgens de 14 regels van Johan Cruijff. Alleen kun je, kun je niks, je moet dat samen doen. Voor hun gaat het om het voetballen. Maar voor ons staat de discipline en het gedrag op de eerste plaats. Het voetballen komt later. Respect. Het respect voor de ander. Op de eerste plaats respect naar elkaar toe. Respect naar de leiders. Respect naar de trainers. Respect naar iedereen hier op het kruifkort. En dat is belangrijk voor ons. Het voetballen komt op de laatste plaats. Samen spelen. Wezenlijk onderdeel van het spel. Want we leren ze ook zeggen, als je bij Ajax komt, let Ajax niet alleen maar op het voetballen. Of Feyenoord of die dan ook. Maar de eerste plaats is voor hun. de discipline. Je, je gedrag. Dat is belangrijk. Tactiek. En ook spelen vanuit een organisatie. Dus niet alleen maar dat eentje die bal pakt en dat hij alleen maar bezig is. Ja? Michael, simpel, hè? Goeie bal, Michael. Op middencirkel. Dus dit is nu een van de onderdelen. Je stopt hem even en je brengt ze beide, als groep bij elkaar. En niet individueel, want als groep moeten ze ook kunnen luisteren. Want dat is onderdeel van als ze hoger op gaan. Dat je als groep moet luisteren, iedereen stil en luisteren wat de fout van een ander is geweest en wat, waar het om gaat. Als je iets hebt uitgestippeld, zeg we willen alleen maar verdedigen dat het daarom gaat. Dus dat ze direct hun taak uitvoeren. Want uh, niet alleen maar houden pleintjesvoetbal, nee, nee, dat niet. Dat is natuurlijk een, een hele andere tak van sport. Ja, klopt, ja, klopt. Klop. En bij pleintjesvoetbal gaat het meer om de sterkste overleven. Michael hè? Eerst moeten de jongens leren spelen als een team, maar dan moeten ze ook nog bij een team terechtkomen. Dat is het grootste probleem van uh, dit soort uh, buurten. Dat, ze, dat de ouders vaker genoeg. Misschien hebben ze drie banen, misschien twee. Of vaker genoeg andere bezigheden hebben dat ze geen tijd hebben. Ik heb talenten ook hier zo gehad. En op andere plaatsen waar ik zeg, "Joh, waarom ga je niet naar een club? Ja, mijn vader kan me niet brengen of mijn moeder heeft geen tijd. Rendelie nou, opstaan. Andere kant, hè. Je schiet hem zo op de keeper. Meester Derrel. Hier, zo is Darryl. Trainer Derrel Veldman was zo'n jongetje uit Gein. Ik kreeg als klein jongen vaak te horen dat ik op voetbal moest zitten. Uh, ze zagen iets in me. Maar ik had alleen zeg maar, niet van, vanuit huis de steun om, uh, en vervoer... om uh, wekelijks naar een club te gaan. Op een gegeven moment werd ik oud genoeg, 16 jaar. Dat is eigenlijk laat voor voetbal. Maar pakte ik zelf de fiets, schreef ik me in bij Burger in Driemond. En bleef ik daar voetballen. Uiteindelijk uh, vroeg hij me twee jaar geleden of ik uh, een keer bij een project wilde komen kijken. Dat was toen nog van uh, een samenwerking tussen KNVW. En sindsdien ben ik niet meer weggegaan. Ik zie steeds vordering. Ik zie jong, kleine kindjes, zeg maar, voor de, vergeleken met twee jaar geleden. Iets rustiger aan de bal, meer lef. En ik vind het fijn om dit elke week weer te doen. En is het nou de bedoeling dat het allemaal profvoetballers worden? Nou, de weg is lang richting prof. Um, we hopen ze wel allemaal de, de, de weg richting een club te kunnen bieden. Dat is de bedoeling ook uiteindelijk, dat we ze krijgen bij burger en zo niet. dat ze, ook, ze mogen ook naar een andere club, maar dat ze naar Driemond op de fiets kunnen gaan. En dat doen we ze af en toe om met ze naar Driemond te gaan op de fiets, zodat ze het complex zien en zo. En wanneer ze dat complex zien, dan maakt dat ook een stukje indruk op ze. en Zo raken ze meer uh, een, uh, geïnteresseerd. Sommige jongens zijn inmiddels al lid geworden van Geinburgia. Eén van hen is de 9-jarige Toen ik 7 was, begon je met voetbal. Hier. Oh, oh. Je woont hier dus achter, zei je? Ja, en ja, bij meester daarop. En jij speelt bij Geinburgia? Ja. Welke elftal zit je? e 1 En uh, hoe doen jullie het in de competitie? We doen ons goed. Ja? Ja. We zijn er gewonnen? Ja, en wanneer ben je dan bij Gembergja in Driemond gaan voetballen? Twee maanden of zo terug. Hoe was dat? Was goed. Want je moet er wel helemaal, helemaal naartoe dan, hè? Is gewoon een kwartiertje of zo fietsen. En die jongens, die kennen je natuurlijk ook allemaal niet. Oh, sommige, ja, sommige wonen daar, maar die ken ik niet. Een paar jongens. We gaan nu verder met de volgende wedstrijden. Het wordt hoog tijd om eens een kijkje te gaan nemen bij Geenburg. De mannen van het Kruifkoorts doen daarmee aan het jaarlijks mix toe. Lekker gedegenteerd, jongen. Ja, ja, ja. Maar wat denk je? Eén of twee teams? Wat is verstandig om te doen? Ik zie ook dat je behoorlijk wat kleintjes hebt. Zullen we twee teams maken, dan kun je altijd nog een beetje. Kom eventjes bij elkaar. En terwijl meester Henk de opstelling doorneemt, spreek ik met bestuurslid Peter van Buren. Waarom lukt het nergens in Nederland om pleintjesvoetballers bij een club te krijgen, behalve hier? Met andere woorden, wat is het geheim van Geinburgia? Ja, gewoon de, de, de, de regeltjes zoals ze gelden in de voetbal, de normen en waarden, het verenigingsleven. Ja, dat, dat staat bij ons hoog in het vaandel. Dat is, dat is bij ons mooi. Het mooie van Geinburgia is, is, is dat er echt nog die, die dorpssfeer daar heert. En dat ons, het ons gehalte heel hoog is. En, en uh, in, in, uh, ja, als je, in, in mindere tijden word je ook geholpen. En in goede tijden weet ook iedereen je uh, te vinden. En, en, en dat is wel prettig natuurlijk. Het kan niet zo zijn dat wij uh, een jongetje in de verenigingen hebben... met heel veel problemen dat niemand dat weet. Dat, dat, dat, komt, dat komt niet voor. Dus juist omdat het zo'n klein dorp is... kunnen buitenstaanders makkelijk erin komen? Um, nou, omdat we juist uh, openstaan... Uh, of voor nieuwe leden. En, en, alle trainers hebben... Of alle elftallen hebben een, een eigen trainer bij ons. Waardoor zo'n jongetje ja, met een eigen trainer... In een kleine groep... Ja, die wordt direct in dat elftalletje opgenomen. Dus dat, dat gaat heel snel. Dat gaat heel makkelijk. Maar je pikt ze er wel meteen uit, hè? Die jongens van het Kruifkoort. Ja, het is natuurlijk een, een dorpsvereniging. Uh, we zitten in Driemond. Uh, daar zijn niet zoveel uh, allochtone uh, uh, mensen, dus uh, de vereniging is vrij wit als we dat zo mogen, mogen noemen. Uh, ja, en de jongetjes die we hier op het kruifkoort hebben, dat is over het algemeen uh, Surinaamse jongetjes of, of van, vanuit andere culturen. Ja, er waren natuurlijk wel stromingen binnen de vereniging die, die uh, hardop dachten van is dit nou wat Burgja wil. Alleen we kwamen er toch al heel snel achter. Ja, in voetbal is het een ijzeren wet, als, als je heel goed kunt voetballen of heel goed je best doet of heel goed kan keeper dan word je geaccepteerd en als zo'n elftalletje dan uh, zijn wedstrijdjes wint, dan is het al snel onze jongens en dat geldt ook bij ons uh, bij Geenburg, ja. uh, dus dat, dat, dat vloeit al vrij snel uh, weg en jongetjes die echt heel goed kunnen voetballen, die moeten een jaartje of twee jaartjes bij ons gaan voetballen en dan uh, hoger op gaan, uh, gaan spelen. Want ja, bij ons is het niveau ietsje lager dan uh, de omringende vereniging. Zeg maar. maar ja, de aandacht is daarentegen tegen alle groot. Dus dat is onze kracht. En op het middenveld? De Schijt zegt het tijd, u kunt afluiten. U kunt afluiten. Dat uh, was nog een toernooitje, hoorde u het hoogtepunt van dat toernooi was overigens een 8-0 overwinning... Op het damesteam van Gijnburg. Ja. We gaan tennissen, eh, Mark Brasser. Eh, tweede set ging naar Haasen. En in de derde nam hij een breekvoorsprong tegen, oh. laten we nog maar zeggen, de nummer 9 van de wereld, Del Potro. Inderdaad, de Tower from Tandil wordt hij genoemd. De lange man uit Tandil. Ja, Hij is die breek wel kwijt, Robin Haase. Speelde een game bij 2-1. Hij serveerde zelf. kwam 15-40 achter. Het werd 30-40. Ja. En toen kwam er een punt. Misschien dat Haase zich het na de wedstrijd nog wel zal herinneren. Zeker als het fout afloopt. Het punt waardoor hij die breek wegaf. Goede service van de Nederlander in het lichaam van Del Potro. Die met moeite kon retourneren. De bal die kwam makkelijk terug voor Haase. Die kon een bal slaan. Ja, en hij sloeg hem naar de kant waar Hazel stond, of waar uh, Del Potro stond, dus zijn kant. Ja, de Argentijn die hamerde die bal uh, werkelijk langs de lijn. Goede passingen van de Argentijn die daarmee terugbrak en vervolgens vrij makkelijk zijn service hield. Dus op een uh, 3-2 uh, voorsprong is gekomen in die derde set. Belangrijke game nu voor, uh, voor Robin Hazen. Ja, die, die in het voordeel was, het momentum had, hè, zoals dat zo mooi heet, won die tweede set inderdaad. Wat je zei, Tom, hij brak hem meteen vroeg in die derde set. Nou, dan hoop je dat hij door kan drukken. Ja, en dan wordt hij dan toch weer gebroken. Hij moet nu zijn service game houden, doet hij gelukkig ook. Dat is natuurlijk belangrijk, mentaal ook. Hij heeft even een tikje gekregen van die, van die break terug. Zeker ook door dat ene punt. Uh, die makkelijke service game van Del Potro eroverheen. Maar Hazen laat zien dat hij, ja, dat hij sterk is, dat hij mentaal sterk is. Ook in deze partij houdt heel makkelijk zijn service game. En komt dus terug tot 3-3. Uh, er komen kansen voor de Nederlander, er zijn kansen voor de Nederlander. Uh, de service percentage van Del Potro, wat in, het, in de eerste maar anderhalve set nog hoog was. Tegen de 80 is inmiddels gezakt. Naar de 60 Iets boven de 60 Ja, en dus moet de Argentijn veel meer tweede services slaan. En dus komen de kansen voor Hazen om in de rally te komen. En om het gevecht aan te gaan. Want de gevecht, dat is het echt. Echt nog steeds wel een service duel. Spelers leunen nog steeds op een service. Maar de rallies worden wat langer. Er komt wat meer spel in. Ja, het kan ook haast niet dat Del Potro, die zo goed stond te serveren in die eerste set. Ja, dat, hij, dat hij dat de hele set, drie sets lang, of vier sets, vijf sets misschien wel. Dat hij dat vol zou kunnen houden. Het niveau gaat ietsje naar beneden. Ja, en daar moet Hazen van zien te profiteren. Uh, zes games gespeeld in de derde set. Het is 1-1 uh, in sets en 3-3 in de derde set. En natuurlijk de hele avond te volgen hier op Radio 1 Sportzomer 3-3 derde set Haase Del Potro. En zometeen na nou, half acht de cultuurzomer vanuit Amsterdam met Petra Possel. Uh, Petra, wie, wie heb je bij je? Fotografe Patricia Steur, zij heeft de tatoeagekunst van de Maori opgezocht... en zag dat Molukkers en Indo's in Nederland zich heel erg verwant voelen... en ook zo'n moko, want zo heet dat, laten zetten. Maar eerst het nieuws met Mark Visser.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 En 3,80-kilometer zones op snelwegen bij Amsterdam, Rotterdam en Den Haag... verdwijnen volgende week definitief. Maximumsnelheid gaat omhoog naar 100 km per uur... schrijft minister Schulz van Hagen aan de Tweede Kamer. Het gaat om de A12 bij Den Haag, de A10 West bij Amsterdam... en de A13 bij Rotterdam. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. De Radio 1 Cultuurzomer. Hier is Petra Possel. Goedenavond. Te gast vanavond is fotografe Patricia Steur. Een vrouw die al meer dan 30 jaar de mooiste foto's maakt. Een echte rock-and-roll fotografe met als grote liefde de mens. Ze verslingerde zich met huid en haar aan de tatoeagekunst van de Maori... en zag dat die kunst ook Molukkers en Indo's in Nederland inspireerde. En het alles heeft geresulteerd in een prachtig boek, Thin Blue Line... en een expositie in het Moluks Museum in Utrecht zijn de foto's ook te zien... En Patricia Steur zelf is trouwens ook te zien. Ze is een ongelooflijk mooie vrouw. Ja, dat is gewoon zo. Dat moet maar een keer gezegd worden. Radio1.nl. Dus u kunt ook gewoon kijken naar deze uitzending. Patricia is nu al helemaal van de oh, ja. apropos. En dan moeten we nog beginnen. Oh my God. Patricia, welkom. Het Dankjewel. verhaal van, van, van dit avontuur, want dat is dat fotoboek geworden... begint met een kunstenaar, Gordon Toy Hatfield, ja. De man die de tattookunst van de Maori beoefent. Hoe is deze man op jouw pad gekomen? En dat is gekomen in 1998. Ja. Toen had Henk Schiefmacher hem uitgenodigd in zijn Tattoo Museum. En natuurlijk... Uh, een vroegere man van je? Ja, ja. En alweer 20, 22 jaar geleden, hoor. Dat wil ze er heel erg bij zeggen. <laughs> is een, ja. Het is niet een... Het is niet een Nee, nee. mijn favoriete ex, laat ik het zo zeggen. Ja. Um, uh, en... Um, hij had mij uitgenodigd om daar ook bij te zijn. En uh, ik zag dus de, tra de traditionele inheemse tatoeage op Gordon En was natuurlijk gelijk op slag helemaal verliefd op, de, op die, dat kunst uh, dat soort kunst. En ik heb hem gelijk uitgenodigd uh, in mijn studio... om te komen en dat ik een foto's van hem zou maken. Maar om even daarop terug te komen... ik ben dus al heel lang bezig met het fotograferen van tatoeage. Mm -hmm. En uh, van de Rockstar Tattoo Encyclopedia, want daar ontdekte ik het eerst op alle rocksterren, of alle. Een aantal hadden dus in 1980 een tattoo. Ja. Dat vond ik wel interessant om dat uit de hoek van de dubieuze hoek te, te halen. Van kijk, die rocksterren hebben ook tattoos. En uh, omdat ik toch altijd uh, vooraan stond bij alle rockconcerten... Mm. heb ik daar een boek over gemaakt. Daarna ben ik gaan uitzoeken wat betekent het... en hoe komt het dat ze dat hebben überhaupt. En toen kwam ik erachter, oh, er zijn ook... Inheemse tatoeages. En dus, die landen heb ik opgezocht. Samen met Henk ook. En hele spannende reizen gemaakt. Uh, leuke reizen. En uh, ik dacht dus dat ik bezig was. Daar was ik toen. Met het. Een uitstervend ritueel. Ja. Later kwam ik erachter dat. Ja, na zeven jaar van fotografie. dacht ik. Hé, hey, het is aan terugkomen. Dus dat, dat vond ik helemaal te gek. En vandaar dat uh, Henk. Uh, de Maori-kunstenaar Gordon Toy. had. Uh, uh, uitgenodigd om in zijn tattoo museum de Maori tattoo kunst te laten zien. Ja. En... Want wat, wat, want jij zei net. natuurlijk was ik daar meteen heel erg door gefascineerd. Ja. Wat is daar natuurlijk aan? Ik bedoel, wat prikkelde je ja, zo? Ja, dat is dus de inheemse tatoeage. wat het is echt een rode draad door mijn hele fotografie heen. wat mij intrigeert. Wat zijn dat? Uh, die oervolkeren die hè, nog de oude geschiedenis overleveren. Per tatoeage, omdat ze geen. Ze hebben alleen maar gesproken, orale geschiedenis, geen ja. geschreven geschiedenis. Dus dat intrigeerde mij. En wat doet het met ze en wat betekent dat? En dat het weer terugkomt, dat vond ik zo te gek en zo dapper. En zo, daar hebben ze wel een revolutie voor moeten, moeten doen, de Maori's. Want de taal was verboden, onder andere. Die kunstuiting van de uh, tatoeage was verboden. De kinderen konden op school hun ouders verraden. Als het thuis Maori werd gesproken, dus zo erg was dat. In 1970 ongeveer uh, is dat langzaam teruggekomen. Hebben ze daarvoor gevochten en de vrouwen onder de Maori's, de oudere vrouwen hebben die altijd de kindtattoo's en die hebben de kunst bewaard. Want uh, dat, dat vormde geen bedreiging voor de regering. Dus, uh, laat, laat die oudjes maar. Er werd op de mannen gelet en niet op Precies, de vrouwen. Ja. Die hebben inderdaad een hele typerende kindtatoeage. Kan je beschrijven hoe die eruit ziet? Dat zijn lijntjes. Uh, vaak ook wordt de lip uh, ook omlijnd. Iets groter. Dat is ook een uh, soort van aantrekkelijk. En uh, meestal staan er symbolen op. staat vaak voor een uil. Want het uh, zijn de wijze vrouwen die dat nemen, tot zich nemen of krijgen. Dat schept ook een verantwoordelijkheid, want dan ben je ook een aanspreekpunt in je clan. Dan ben je verplicht om jouw clanleden te helpen met ja. problemen. De wijze vrouw. De wijze vrouw, ja. ja. En die, die kindtatoeages die zijn eigenlijk gebleven. En die, ja. uiteindelijk hebben die vrouwen er ook voor gezorgd... dat dat, dat, dat overleefd ja. is. Maar sterker nog, dat het ook buiten de, de clans van de Maori... Uh, verspreid wordt. Want waar dit boek van jou uiteindelijk ja. naartoe gaat... is naar Indo's in Nederland, ja. naar Molukkers in Nederland... die al heel erg lang in Nederland wonen. Ja. Hoe ontdekte jij dat... Dat, ja. dat die fascinatie er ook was. Daar was ik dus gebleven. Dus, uh, dus ik ben met Gordon Toy... heeft hij me uitgenodigd om naar Nieuw-Zeeland te gaan... om daar uh, zijn clan te fotograferen. En uh, nou ja, dat heb ik dus graag aangenomen. En ik ben daar in een soort rollercoaster terechtgekomen. Een reis door Noord-Nieuw-Zeeland... Noord uh, naar zijn familie, naar zijn clanleden... die hij nog ging tatoeëren, die ik ging filmen en fotograferen... En uh, daar is uiteindelijk na vier jaar... een boek uit ontstaan, Dedicated by Blood. Maar in de tussentijd, elke keer als ik terugkwam... in Nederland weer, uit, uit Nieuw-Zeeland... dan had ik een tentoonstelling. Liet ik zien wat er gemaakt was in de zomer. En liet ik hem overkomen. Ja. En ging hij daar tatoeëren. Dus veertien jaar lang is dat zo gegroeid. En, maar in die Tussentijd, voor de laatste jaren zag ik steeds meer lukkers en Indo's eromheen. Hoe hij zich thuis voelde daarbij. En hoe ze eigenlijk, eigenlijk ja, op elkaar lijken. En uh, toen ben ik me gaan afvragen, vrek, waarom doen die, hè, waarom hebben ze niet hun eigen designs? En dat hebben ze ook wel, maar heel veel, voelen zich aangetrokken tot de Maori. tattoo ja. En heb je daar een antwoord op? Ja, goed, dat antwoord dat, dat dat dat ligt natuurlijk in het boek. Maar er zijn heel veel uh, in de Mauricultuur cultuur raakvlakken met de Molukse cultuur. Mm -hmm. En dat zegt uh, alleen maar wat over de over de tatoeagekunst, die universeel is en die die groepsoverschrijdend is. Je ziet heel veel dat nu, wat er nu gebeurt in de Pacific, dat uh, die, die eilanden allemaal ontwerpen van elkaar lenen. Ja. He, het gaat zo snel, je reist veel meer en, en uh, met internet en zo. Dus je ziet veel Maori, tatoeages in Hawaï. En je ziet, Tahiti, je ziet heel veel geleende Tahiti ontwerpen zie je weer in uh, ja, ook in Hawaii. Of in, in een ander op een ander eiland. Dus, dat is... dus die beelden die reizen universeel. Maar dan nog, uh, want, want de Molukken, ik heb het voor de zekerheid toch nog maar een keer opgezocht uh, op de kaart van, vanmiddag. Maar daar zit toch een. Nou, hoeveel kilometers zou er tussen zitten? Ja, 10.000 of maar, zo? Ja, dat is, ja. Dus, He? maar, het is maar, een dat gigantische is voor, afstand. Dat is wel zo, maar ja, als, je het, als je het op de kaart bekijkt, is het wel zo een zo'n cluster. Mm -hmm. Het is gewoon die Pacific en dan zijn al die eilandengroepen en er zit wel afstand tussen. Maar ja, het zijn vaarders. Ja. De Maoris zijn daar echt wel langs geweest bij die Molukkers en hebben daar look, Molukkers. Yeah. En die hebben daar wel het een en ander achtergelaten qua kinderen. Of, uh, uh, dus het is allemaal wel vermengd. Want dat vond ik grappig aan de verhalen die in jouw boek staan. Er staan foto's in, er staan ook verhalen in. De mensen zijn geïnterviewd en uh, vertellen eigenlijk over hun relatie met de tatoeagekunst. En allemaal verwijzen ze inderdaad naar hun, hun enorme band. De band die zij voelen met de Maori. Ja. En dat moet ook iets te maken hebben misschien met de geschiedenis van het volk. Uh, het feit dat ze verdrukt zijn geweest. Ja, ze hebben, zijn alle twee verdrukt geweest. En nou, uh, de Mauri's die komen dus nu een beetje uh, zeg maar uit de rol van de underdog. Mm -hmm. En uh, het, het wordt nu een beetje een zelfs een exportproduct, de Maori kunst. Uh, bij de Molukkers is het idem dito. Die zijn natuurlijk ook uh, onderdrukt geweest. En het is nog steeds niet helemaal oké okay hier. Met de Dus ze voelen, ze, ze voelen die, die verwantschap enorm. Ja. En ze voelen een soort thuiskomen bij de Maoris. Zij kunnen ook weer trots uh, zijn. En, en, en, en, want he, heel veel Molukkers hadden een identiteitscrisis. En, en, en, en uh, niet meer die trots. En dat hebben ze nu wel weer teruggevonden door de MOKO. En... en dat gebeurt ook in Nieuw-Zeeland. Met, met de Maoris die... Uh, ja, die de weg kwijt zijn, zeg maar. Aan de alcohol, uh, weet ik veel wat. Wat allemaal veel voorkomt daar, hè? Ja, en dat is, bij alle inheemse volkeren komt dat voor. Zodra ze in aanraking komen met de westerse maatschappij. En dan krijgen ze uh, het christendom ingepeperd en drank. En, en dat dus vind ik twee ja, niet zulke goede dingen voor een inheemse bevolking, <lacht> maar goed. Uh, doordat dit gebeurt. Door, Go door Gordon, die dat dus doet, onder andere, die geeft die mensen weer hun trots terug. Van kijk, je, kan, je bent nu een role model. Je moet met jouw prachtige kunstwerk hier, kan jij niet weer in de grond gaan liggen. Precies. Ga en, en, daar, en daar gaan die foto's ook ga over. Daar foto's ook over. Want elke veel... foto uh, ademt trots. Je hebt die mensen alleen maar laten zien in, in, in een hele sterke, krachtige positie. Of er nou mannen zijn of vrouwen. Dat is echt bewust beleid geweest dus. Nou, hoefde ik, ik, hoefde niet, ik hoefde ze niet te regisseren. Dat ging vanzelf? Nee, dat ging vanzelf. Het was, het was een hele bijzondere, leuke tijd dat ik ze gefotografeerd heb... Um, uh, en dat was altijd de hele familie mee. En veel eten mee. En, en ook ik had al in de studio natuurlijk ook hapjes. En, en ik weet al niet wat. En het was één gezellige bende. En die trots die kwam dus. Ik hoefde echt niks te doen. Ik hoefde alleen maar te zorgen dat het licht mooi was. En ze gingen staan en dan vol trots. Ik heb ze gewoon gefotografeerd zoals ze zich toen voelden. Want, want, want het bijzondere aan dit boek is dat, dat, dat het allemaal hele trotse poses zijn... die, die dan blijkbaar natuurlijk uh, komen. Maar dat de verhalen soms ontzettend schrijnend en verdrietig en triest zijn. Ja. Het zijn voor, voor heel veel mensen is zo'n tattoo eigenlijk ook een, een reden geweest... Uh, om afscheid te nemen van een eerder misschien niet zo prettig leven. Ja, en dat is vaak een marking in hun leven... Uh, om iets af te sluiten of iets nieuws te beginnen... En uh, uh, dat is wat. Is, uh, ja, ik vind die, die interviews zijn werkelijk prachtig geschreven door Joey Severijns. Die kent, die kent alle, alle mensen die in het boek staan. En dat heeft hij werkelijk supergoed gedaan. En hij heeft de essentie, ja, gelijk, geen bullshit, gewoon gelijk hupsakee waar het vandaan komt. Laat maar zien die, dat verdriet en waar je nu bent. Mm. Het zijn hele positieve verhalen. Ja. Ze komen eigenlijk ergens uit een weet ik van wat voor hel. En niet meer dus. Nee, zo'n zo tattoo uh, is een omslagpunt geweest in hun, uh, in hun bestaan. Wel, welke, van welke was je eigenlijk zelf onder de indruk? Want ik, uh, we kunnen stellen dat er nogal wat uh, tatoeages in staan. Van welke was ik onder de indruk? de vraag je me wat. Ja, nou ja, ik nou, maar, je hebt bijvoorbeeld op de cover heb je een krijger ja, gezet. Ja. Nou, de, die man die, die, die, ja. die ademt ja. kracht en ja trots uit en die is van, van top tot teen getatoeëerd. Ja, hij is, hij is echt gek. Ronald Portier heet Ja, die. hij heet gewoon Ronald Portier, ja. maar het is toch best een uh, stevige of, krijger. Portier, ik weet niet. Maar het grappige is dat hij dus uh, uh, komt uit de Manado. Dus ja. dat is weer een ander, een ander soort... Uh, uh, ja, een andere clan, zeg maar, van de, van de Molukken. Het is dus een heel andere kledingsdracht, kledingsdracht ook... Maar vooral dat rood komt, ik vind het zo mooi, hoofdtooi. Hij heeft een, hij heeft een hoofdtooi, hij heeft uh, heel veel rode ja, bandages eigenlijk uh, over zijn hele lichaam... en een, uh, een rode broek. En ja, Verder is hij aan zijn armen, uh, op zijn armen helemaal getatoeëerd. Ja. Het schijnt ook nog wel belangrijk te zijn... of je links of rechts de arm getatoeëerd hebt uh, gekregen. Wat symboliseert dat, weet je dat? Ja, die symbolen uh, zijn voor iedereen anders eigenlijk... Dus uh, ze gebruiken symbolen uit de natuur. Mm. Of ze, ik moet zeggen, de, de, de Maori gebruiken symbolen uit de natuur. En dat, dat vindt zijn oorsprong in het houtsnijwerk. En als je een goede houtsnijwerker bent, dan ken je alle symbolen die gebruikt worden om. Hè, dus je, een hamerhai hamerhai yeah. en, een, en een varen, dat staat voor ontluikend. Dus, dus je hebt nog heel veel potentie wat wat tot uh, zijn recht moet komen, zeg maar. D dat beeld zie je heel veel terug in ja. de tatoeages, ja. de varen. Ja, dit is bijvoorbeeld varen. En, um... Bij vrouwen zie je heel veel rood terug. Ja, dat staat voor passie. Ah, vrouwen <laughs> krijgen de passie mee. Ja, ja, en dan zie je hier ja, die hamerhaai. hier. Ja. En, en vaak ook de energiebanen. Uh, je zal altijd zien dat een, een echte moko open is... Die wordt nooit gesloten. Dan kan de energie er doorheen vloeien. Snap je wat ik bedoel? Ja. Hij heeft, hij heeft nooit gesloten lijnen. En um, ja, familie is heel belangrijk bij de Molukken. En dus bij de Maori ook. En bij de Indo's is dat ook. Ja, er staat een verhaal in van iemand die heeft uh, zijn linker en zijn rechterarm helemaal laten tatoeëren. Eén arm is voor de moeder en de andere is voor zijn vrouw. Ja, nou wat lief. Dus, maar voor een ander is dat weer, ja, betekent dat dit... Dus je kan er niet zeggen van nou een rechterarm staat voor dit... of een nee. linkerarm staat voor dat. Dat kan je nooit zeggen. Nee. Maar kijk nou hoe mooi dit is. Milou en Frans. We, we zitten radio <laughs> te maken en ondertussen een boek lezen. Ja. We gaan even luisteren naar muziek, denk ik. Panono! No, no. Monika Akihari met Amiteo. ze is een uh, Molukse zangeres die in Nederland woont. En eigenlijk al een leven lang uh, optreedt met hele mooie hele uh, fijnzinnige muziek. Ik praat met Patricia Steurs, is fotografe. Uh, ze heeft een grote liefde voor rock roll. ze heeft een grote liefde voor tatoeages en ze heeft een grote liefde voor kunst. En dat heeft ze allemaal vertaald in een prachtig boek wat ze zelf heeft uitgegeven. Thin Blue Line heet het. Het is een fotoboek met zowel teksten, maar vooral beeld van, van mensen uh, die in Nederland wonen. Molukkers en Indo's die zich heel erg verwant voelen met de Maori tatoeagekunst en uh, die zelf ook een enorm uh, een enorme, prachtige tattoo hebben laten zetten... ...door Gordon Toy Hetfield, He, zo moet ik het uitspreken. Gordon Toy. Gordon Toy, eh, gewoon of in... G. Je draagt het boek op aan je schoonmoeder... Ja. ...Karin Hazelhoef van ja. ...de weduwe Erik uh, ja. Rolfsma, de, ja. ...de soldaat van Oranje, ja. zeg ik dan maar even heel kort door de bocht. Zijn zoon was je, jouw echtgenoot, hij is ja. twee jaar geleden overleden... Um, Erik Rosma, de soldaat, die, die heeft ooit een geheime missie voor de Molukse zaak uitgevoerd. Hij was enorm betrokken bij de Vrije ja. Republiek der uh, zuid molukken Ja, klopt. Wat ja. voor missie was dat? Een geheime. <laughs> nee, Jammer, je hij, hebt hem hij hij uitgehoord. Wilde, ja, nee, hij wilde, uh, tenminste, hij bracht wapens naar hun om uh, zich te bevrijden onder het Indonesische juk. Dus dat is een hele linker operatie en hoe die daar is weggekomen in, uh, in uh, de Filipijnen, uh, is, is echt werkelijk kantje boord geweest. Dat hij net via een, een, een omweg nog een watervliegtuig heeft kunnen pakken. En dan weet ik niet precies waar naartoe, maar uh, misschien Australië of... Is dergelijks wat wel veilig was. Ja. Maar een heel spannend verhaal. Dat is ook allemaal te lezen in zijn, uh, in zijn boeken. Dit spannende verhaal. Ja, maar verklaart dat ook misschien enigszins jouw betrokkenheid... bij de Molukse zaak? Want jij voelt je wel behoorlijk ja. betrokken ja. daarbij. Ja. ja, dat is grappig. Um, ik was aan het lunchen met Karen Hazelhof, mijn schoonmoeder. En Wim Manahutu zaten daarbij. En Rocky. Wim Manahutu is de oud-directeur van het Molukse museum. Ja. En staat ja. ook in je boek. Ja. En Rocky is, uh, is uh, uh, radiomaker. Toetel. Ja. Yeah. En um, die zaten daarbij en dat was heel leuk. En, uh, en toen vertelde ik dus over mijn verbazing van... God, weten jullie hoeveel me lukkers er niet een, een, een, een Mari-tattoo nemen? We, we, weet jullie dat wel? Mm. Oh ja, wat grappig en dit en dat. En toen zei Karin doodleuk van... Waarom maak je daar geen boek van? En, en toen is het idee geboren van... Ja, waarom maak ik daar geen boek van? het is zo'n interessant... Verhaal en om dat te verzamelen met al die, interv ja, met die interviews en zo. Dus ik denk, ja, daar, toen is het ge geboren, dat idee. En daarom heb ik het ook aan haar opgedragen. Want het grappige is: je noemt nu Wim uh, Manahutu, die uh, oud-directeur is van het Moluks Museum. Wat overigens moet, uh, moet verdwijnen. Ik denk ja, dat De hele collectie, uh, collectie nu verdwijnt in het openluchtmuseum uh, uh, in Arnhem. Uh, maar hij, hij staat ook in het boek. Hoe ontdek je dat zo'n man een tatoeage heeft? Want als hij zijn pak aan heeft, is hij een, nou, keu een keurige man in pak, in driedelig. Maar daaronder. Ik geloof niet dat hij het toen nog had. Want Ik geloof dat het idee geboren is in. Iets, ik weet niet zeker of dit. Nee, volgens mij had hij het nog niet. Mm. En hij was best wel vrij vers, die tatoe toen. Maar, maar, maar veel toen mensen weet, dragen ik hem. Dat precies. <laughs> dragen hem onder de kleding natuurlijk. Ja. Ja. Het is niet iets waar iedereen nee, mee dit te loopt. Nee, het is echt voor loopt. jezelf. Het is voor ja. jezelf, voor je familie en voor je naasten en, uh, en voor mensen. Als je dus met, uh, met uh, uh, mensen bent die ook uh, zo'n mokko hebben, dan verbindt dat weer. En dat is weer die thin blue line waar ik het dan over heb. Dat verbindt. Je herkent elkaar. Al ken je elkaar niet mm -hmm. en je hebt wel zo'n Mari Mokko, dan herken je elkaar. Was iedereen heel open in het tonen van zijn of haar lichaam? Heel, heel open. En ik, ik ben een vrouw, dus veel minder bedreigend, denk ik, dan een man. Ik Weet niet zeker hoor, <laughs> Mannelijke collega's. Maar uh, de vrouw die voelt zich heel veilig bij me. En ze weten ook dat ik uh, ze niet lelijk op de foto zal zetten. Dat, dat weten ze gewoon. Omdat jij geen fotograaf bent die mensen lelijk op de foto wil zetten? Nee, dat. <laughs> dat ben je nog nooit geweest, geloof nee, ik. Nee, ik, ik, ik kan dat niet goed. Waarom is dat eigenlijk? nou Omdat ik graag het mooiste uit iemand wil halen. Het beste en het uh, prachtigste. En, uh, en dat graag wil stimuleren. Ja, dat is een heel klein beginnetje om een mooiere wereld te maken. Dus echte, dat, dat is gevoed door idealisme? Ja. ja. En ook misschien gevoed door, door het feit... Dat, dat je vertrouwen hebt in, in iedere mens? Of, ja, of? ja, dat klopt. Ik zie ieder mens als mijn familie. Ook de ergste... Raddraaiers. Ja, raddraaiers. Die, hebben, die moeten dan. Uh, ja. Die zijn nog het meest een probleem voor zichzelf. En. Uh, en. Nou, gaan we heel diep en van het onderwerp af, hoor. Echt nee, mooi. Uh, ja, hoe zou ik dat zeggen zonder dat ik daar gelijk heel Nederland over mijn rug heen krijg? Nou, ik vind het. Um, duidelijk dat we familie van elkaar zijn. Vind ik heel duidelijk. En. En. Uh, die liefde wil ik ook uitstralen. En die voel ik ook zo. Daar kan ik niks aan doen. En zelfs met de ergste randdraaiers heb ik eigenlijk geen ruzie. Dan, dan, als er iets agressiefs gebeurt... kan je dat wel omdraaien naar uh, iets van... ja, maar hoezo? Ik bedoel, je hebt toch ook een moeder, of zo? Of uh, ik kan niet zo goed... De uitleggen nu 1, 2, 3, want ja, ik, ik... dit wel een half uur. Maar <laughs> we zijn wel voorbij. Nee, nee, nee dat kan niet. Nee. Nee. Jij hebt zelf een tatoeage. We, ja. we zijn, je begon heel decent gekleed, dit gesprek. Maar langs mijn hand ja. zijn er mouwen opgestroopt. <laughs> en zie ik daar toch heel herkenbaar ook uh, een toy-tatoeage? Ja, nou, dat is, dit, is, uh, een dit, ja, dit is... Een kleine? Ja, dit is eigenlijk een traditionele hawaïaanse tatoeage. En uh, die is gemaakt ter eren, uh, om Erik te eren. Hij komt uit Hawaii, heeft er twintig jaar gewoond. En um, hij heeft er twintig jaar gewoond en uh, ik nam hem mee naar Nieuw-Zeeland. En hij heeft mij daar getatoeëerd en dit voor mij bedacht. Voor Erik. Ja. En uh, dat vond ik heel erg mooi. En dat betekent, dit is een... Het is een Amakua, dat is een Hawaiaans woord voor beschermdier. Dat hebben de Indianen ook en de Maoris hebben dat ook. En dit is een zeeslang. Mm -hmm. En het is een heel krachtig beschermdier. En die puntjes staan voor alle vriendschappen en families die je hebt gemaakt in, in, in de loop van je leven. Wat mooi is dat, zeg. Ja. En hier, je ziet, het is open, hier kan zo de energie doorheen stromen. En is dit, heb je dit laten doen speciaal op dat moment? Heeft het in die zin ook een symbolische nou, betekenis? Dus Erik was erbij, ja? nog toen, toen hij nog leefde. Dus dat vond ik helemaal te gekke herinnering. En uh, dit is een, gevonden op een mummy van een duizend, een duizend jaar oude mummy van een vrouw van Hawaï. Mm. Dus dit is een traditionele Hawaïaanse vrouwelijke tatoeage ja. met die betekenis. Nou, vertel jij over tatoeages die allemaal een enorme symbolische waarde hebben... die voor mensen ook een enorme betekenis hebben... en echt een, tot, een, he, tot kunstvorm zijn, zijn verheven. Maar je zou, als je rondkijkt op straten en je loopt dus drie keer heen en weer door de koopgroot... krijg je ook wel eens het idee dat de tatoeage enigszins gedevalueerd is... Echt iedereen heeft opeens een tatoeage, ja. denk, ik, denk ik wel eens. Ja, ik wou, ik wou nog een keer een poging wagen om de Rockstar Tattoo Encyclopedia nog wat uh, uit te breiden. Maar er was geen begin meer aan, want, want je kan nu beter een, een boek maken van, van rocksterren die niet getatoeëerd zijn. Ja. Ja. Vind je het jammer? Nee, helemaal niet. Nee hoor. Jij vindt gewoon, ik vind dat is gewoon, het, het is een, een, een tijdsgeest. En mensen hebben dit nodig. Er is geen kerk meer. Er zijn heel weinig symbolische dingen meer. Dus mensen hebben dit nodig om krachten uit te putten, om, om elkaar aan elkaar te verbinden, om te zeggen wat ze willen. Ja. Het is, een, het is een, gewoon een manier van uitdrukken. En ik vind het ik vind het, uh, ik ben heel erg voor. Kijk allemaal naar het boek Thin Blue Line. Gemaakt door Patricia Steur. Samen met Gordon Toy natuurlijk, die, die de tatoeages heeft gemaakt. En de expositie is ook te zien. Wat ik, vergeet iemand? Nee, uh, het is gedrukt door Epospress. Dat wil ik nog even zeggen, want daar heb ik zoveel hulp aan gehad. Aan ja, die man. Want zij was toch even uitgever zelf. En dat is ja. ook een heel, heel <lacht> iets belangrijks. En in het Molux Museum, Museum Maluku in Utrecht, tot en met 6 september ook te zien. Nu gaat de Radio 1 Sportzomer verder met Robert Meder en Herman van der Zand. Dankjewel, Patricia. Dank. De Oranje Soap in de Radio 1 Sportzomer. Wil je mijn slingers niet kopen? Trek ze er maar vanaf, neem me mee. Ik neem je mee. Luister elke dag, ochtends, rond 10 voor half elf. Ik heb eerst twee jaar op bed gelegen. Nu lig ik inmiddels al 12 jaar op bed. Ik neem je mee.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 Dit is Radio 1.